uur. NPO Radio 1 met het Plag. De gemeente Amsterdam ontvangt morgen de Paul Meijksenaar Design for Function Award. De prijs voor functioneel ontwerpers. En Paul Meijksenaar zelf is hier. We gaan het zo met hem hebben over die prijs die Amsterdam krijgt... voor de manier waarop het pleinen en nog veel meer inricht. Een heel interessant verhaal. U hoort het allemaal na het NOS Journaal met Katrien Straatman. Veel basisschoolleraren worden nog altijd onderbetaald... blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO... In 2014 spraken kabinet, schoolbesturen en de bonden nogmaals af... om groepsleerkrachten beter te betalen. Minstens 40 procent zou in een hogere salarisschaal moeten worden ondergebracht. Duo zegt dat vorig jaar de teller is blijven steken op een kleine 27 procent. Volgens De Telegraaf gaat het om een groep van zo'n 18.000 leraren... die onterecht in de laagste loonschaal zitten...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 Het aantal dode dieren ligt hoger dan voorgaande winters, zegt staatsbosbeheer. zijn er al meer. En dat heeft ook van alles te maken met de relatief strenge winter en de zachte winters die we vorig jaar en het jaar daarvoor hadden, omdat we nu in maart ook door die vorstperiode met name uh, ook weer een uh, ja, grote uitval hebben. Tegen de leefomstandigheden voor de dieren in de Oostvaardersplassen wordt de laatste tijd veel geprotesteerd. De veiligheidsdiensten in Groot-Brittannië... hebben waarschijnlijk het Russische laboratorium ontdekt... waar het zenuwgas is gemaakt. Dat werd gebruikt bij de aanslag op dubbel spion Skripal... meldt de Britse krant The Times. Waar het laboratorium staat, schrijft de krant er niet bij. Topman Dick Boer van Aholt Deleuze stapt op. Hij wordt in juli opgevolgd door Frans Muller... die nu de tweede man is bij het bedrijf. Boer stond sinds 2016 aan het roer van het Nederlands-Belgische concern... toen Aholt met Deleuze fuseerde. In het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een intern onderzoek ingesteld... nadat is gebleken dat onbevoegde medewerkers... het medisch dossier van een patiënt hebben bekeken. Volgens klokkenluider site Publix gaat het om het dossier van realityster Barbie... die in het ziekenhuis was opgenomen na een zelfmoordpoging. Basisschoolkinderen fietsen te weinig, dat zegt Veilig Verkeer Nederland. En omdat ze te weinig fietsen, hebben ze ook te weinig ervaring met het verkeer. En daardoor kunnen volgens VVN gevaarlijke situaties ontstaan. De vereniging merkt dat ouders steeds vaker de auto nemen als ze hun kinderen naar school brengen. Al die auto's zorgen ook nog eens voor gevaarlijke situaties rond de school. En dit kind in Utrecht zit ook niet echt op een fietsritje te wachten. Ik haat fietsen eigenlijk, omdat ja uh, altijd is de fiets te klein en dan is het weer irritant want dan, dan komt je knie altijd tegen het stuur. VVN denkt erover om pakketten samen te stellen waarmee scholen op het eigen plein fietsles kunnen geven.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 Het weer vanochtend is nog bewolkt met vooral in het oosten soms wat regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Er waait wel een stevige noordwestenwind en het wordt niet warmer dan een graad of negen. Morgen en zaterdag droog, zonnig en ook warmer. Katrien, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis mooi. Op de A58 van Tilburg naar Breda is bij het knooppunt Galder bij Breda... de verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen dicht. Want er staat een, een kapotte vrachtwagen. Je kan het beste omrijden via de A59 als je richting Antwerpen wil. Uh, Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een half uurtje duurt... voordat de weg daar weer vrij is. Een ongeluk op de A67 van Vellende-Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop staat 10 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. De rechter ook is dicht.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 Met de oversluittest van ABN Amro. Ga naar abianamro.nl/slash oversluittest. NPO Radio 1 KRO NCRW Spraakmakers. Over een half uur te gaan met Spraakmakers. Nanta tafel Rooly Post, expert op het gebied van child trafficking. Oftewel kinderhandel, klokkenluider ook. Spraakmaker van vandaag is Ada Nuhusen, de hoofdredacteur van One World. En Paul Meijksenaar is hier, is ontwerper van visuele informatie, noem ik het zo even. De gemeente Amsterdam ontvangt namelijk morgen de Paul Meijksenaar Design for Function Award. Dat is een hele mond vol Engels. Maar kort gezegd is het de prijs voor functioneel ontwerpers. En Amsterdam krijgt hem voor de manier waarop straten en pleinen zijn ingericht zijn bedacht. En vandaar dus dat we de naamgever... Uh, aan tafel hebben zitten, meneer Meijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals. Ik denk dat, dat bij veel luisteraars uw naam niet meteen het belletje doet rinkelen. Maar wel als je dus uh, uh, uw werk kent. Namelijk de Bewegwijziging op Schiphol. Kijk ik even naar mevrouw Posten, naar Saada. Of bij uh, NS-stations. Of in musea. In metro ziekenhuizen. In metro ja. Amsterdam. Ik denk als ik heel de lijst opnoem. Ja. dat we om twaalf uur nog niet klaar zijn. <laughs> maar om even een beeld te krijgen. van uw werk. U bent ook in de zeventig. maar nog altijd. kennelijk uitdagingen genoeg. Ja, ik heb het bureau uh, verkocht, zoals dat heet. En ik ben nu eigenlijk zo'n ZZP'er bij mijn eigen bureau en uh, dat doe ik iets minder, maar ik doe er eigenlijk de, de, de, de krent in de pap, zal ik maar zeggen, ja, ja. en ik help collega's nog altijd, en ik werk nog altijd voor Schiphol en voor artists, en dus een paar van die dingen, waar de, kijk met Schiphol, daar werk ik wel dertig jaar voor, mm -hmm. dus dat zijn gewoon vrienden geworden, en daar blijf je voor werken. Ja. Maar wat maakt dat die award er moest komen? Nou, uh, het was zo, ik, ik, eigenlijk uit frustratie zei ik tegen een collega, uh, Joost Elvis, een boekenmaker in New York, dat er zijn honderden prijzen voor design, hè, voor meubels, en voor voor, dus esthetische dingen. Uh -huh. Maar er zijn eigenlijk bijna geen prijzen voor echt function, waar het functionalisme, waar het functionele aspect, het bruikbaarheid voor opstaat. En uh, met andere woorden, de frustratie is dat ik dus ook nooit een prijs win. Want uh, uh, het, is, uh, het is te functionalistisch eigenlijk. Of simpel is door echte, echte esthetica alvast altijd wat op te merken. Uh, toen zei hij: Oh, dan moet je je eigen prijs oprichten. En dan krijg je weliswaar nooit zelf meer een prijs. Maar uh, je, kan wel laten, je kan je ideeën wel uitdragen. En dit is de Vierde. en om een voorbeeld te geven... de eerste prijswinnaar, een paar jaar geleden... die hebben een postuum gegeven aan iemand in Amerika... in 1910... die de witte lijn op asfaltwegen heeft bedacht... de middellijn, dat je dus niet de oprijdt rijdt in een bocht. Ze hadden net asfaltwegen, maar daar gebeurde ontzettend veel ongelukken. Ja. En die heeft bedacht zo'n ingenieur bij, in, Detroit, in uh, Chicago... we gaan een witte lijn schilderen... en dan uh, rijden de oles op hun eigen helft. En dat vond ik zo geniaal. En dat precies... Minimale kan het bijna niet. Nee. Het is ook nog mooi. Maar het is totaal vanzelfsprekend mooi. voor ons allemaal. Ja. Ja, ja, ja. En in die lijn ben ik voortgegaan. En nu, en nu is het dan de gemeente Amsterdam. Maar daar was het een aantal jaren op. Ik, ik had een rubriek in het parool. Dan liep ik met een journalist samen... Toen, ik, toen viel het me op dat, hoe, dat echt Amsterdam aan het veranderen was. En uh, we liepen door de Utrechtse straat bijvoorbeeld op dat moment. En uh, alles was verzorgd. De tramhalte, de tegels, de Amsterdammetjes waren eruit. Mooie natuurstenen, uh, randen. Zelfs, het viel me op dat het zelfs de, de regenputten uh, ge, mooi ontworpen waren. En precies paste allemaal. Mm -hmm. Dus niet zozeer... Het was, het was, de, de veelheid, de hoeveelheid maakte het mooi. Maar het was er vooral zo functioneel uh, over nagedacht. En toen dacht u, daar zou wel zo'n gedachte Achter kunnen zitten. Ja, zetten. en dat, toen ben ik me gaan uh, verdiepen vorig jaar en toen bleek dat er een hele methode en die heet de Puccini-methode. En um, dat is een soort, het is niet echt een methode van een, van een uitvinding of zoiets, maar het is meer een afspraak met alle, alle, alle stadsdelen en alle ja. betrokkenen om meer kwaliteit, uh, meer aandacht aan kwaliteit van openbare ruimte. betere materialen, uh, minder asfalt, maar meer bakstenen, mooie rode uh, in Nederland gebakken bakstenen. Dus een hoogwaardige kwaliteit en consistent door de hele stad heen. Dus overal de kruispunten in heel Amsterdam zien er hetzelfde uit wat, wat, wat regelgeving betreft. Want het is heel verwarrend als natuurlijk een Osdorp het kruispunt uh, iets anders uh -huh. ingericht is voor de fietsen dan, dan in Amsterdam-Best. Leidt dat ook tot ander gedrag van mensen? Um, als het goed is? Dat hopen we natuurlijk. Uh -huh. Maar ja, met vorm gingen we altijd. Je doet het voor de mensheid, maar of de mensheid ook mee wil... dat, dat is allemaal afwachten geblazen. Ik word, je wordt nog altijd uitgescholden in Amsterdam door de zo. Dat is een heel ander verhaal dan. Dat is een heel ander verhaal. Ja, ja, ja. Daar ga ik het morgen bij de uitreiding wel over hebben, want het is een heel leuk onderwerp. Wat is de fietsenmafia? Ik ben ook een Amsterdamse fietser. Nou, nou zo eentje. De, de, de, klassieke, niemand uit. de klassieke fietsen, uh, dat is een, een, een, een vrouw die op een oh fiets zit, die een kind voorop heeft, een kind achterop... Ja. En brood, al, mo-, al mobiele, mo-, uh, mobiele telefoon door het rode licht rijdt. <sigups> en dan zeg ik het van en dan roept zij klootzak tegen me. <sigups> Dat zijn de fietsen in Amsterdam. En hoeveel heeft u er daarvan ontmoet? Heel gelegen? veel. En dan sta, Soms stap ik er wel eens uit en is het soms uh, niet alleen ook wel mannen, maar het, het valt me op. dat het. Want dan verwacht je het niet van, van een moeder met twee kinderen. Ik zie nooit vaders met twee kinderen. Dus vandaar. Het, uh, maar dan stap je uit en dan zeg je van, <lacht> mevrouw want je luisteren. Ik, ik, uh, ik, ik, had, had, ik had u wel uh, aan kunnen rijden, ja. maar dan had, was u in het ziekenhuis. En dan had ik de schuld gehad, dat weet ja. ik wel. Maar u had in het ziekenhuis gelegen en ja. uw kinderen ook. Ja. Zie je, wel, je ziet wel eens mensen, en dan staan de kinderen achter op de bagage dragen met de schouders zo op de vaders, hè? Nou, ja, er moet iets veilig, te gebeuren okay. en die vaders, die kinderen schieten zo ja. Zoep. Ja. Ja. tien meter en, die, die, zijn ja. en die, die zijn dood. Maar het is best een herkenbaar beeld hoor. Ik weet ja, nou ja, ik woon van in ieder niet terecht dat je echt als je bakfietsbuurt. Dus kinderen dat zijn ja, dat zitten allemaal zijn in een bak. Ja, en dat is eigenlijk al heel fijn. De bakfietsenmafia. Maar goed, die prijs gaat niet over om de fietsen We fietsers. Even terug naar dat ontwerp. Het ging over, eigenlijk kun je dus ook zien, begreep ik, aan de inrichting. Dat je ook weet, dat, je, dat mensen zich automatisch gaan gedragen en langzamer gaan rijden bijvoorbeeld, als het ja. goed is. Gewoon door de, hoe de boel is ja, En op, op, Invloed je dus ook hoe mensen zijn. Ja, als het herkenbaar is. Ja. Als je dus in, in Osdorp hetzelfde uitziet als, als in in, in, in, in, in mm -hmm. Dat helpt natuurlijk. Ja. En, en die Puccini, het, want u zegt dat ja, het is de Puccine. Dat is nou, toch een componist? Het, het zijn dus allemaal mensen van de gemeente Amsterdam die ja. dit bedacht hebben. Allemaal ontwerpers en uh, verkeerskundigen, cetera En even tussendoor, het zijn dus allemaal mensen die niemand kent. Mm -hmm. Het is de gemeente Amsterdam. En het zijn van die dingen. van. ja, dat is ontworpen. En als je tegen mensen zegt ontworpen. dat doet de gemeente toch gewoon. Ja. Maar de gemeente heeft ontwerpen. Ze heeft al die deskundigen in huis. En die wil ik voor het, voor het voetlicht brengen. Ja. Maar die hadden dus tien jaar geleden. Hadden, zaten ze bij elkaar. omdat toen waren de stadsdelen. Die gingen toen weg. En toen was eigenlijk de kans om het allemaal goed te doen. Maar daarvoor elke stadsdeel deed maar een beetje. om het oneerbiedig te zeggen. En toen zaten ze in het stadhuis Amsterdam. en de Amstel. En uh, de voorzitter, en het, het is een hele tactiek als je voorzitter bent van een nieuwe werkgroep. dat je je, neemt je wat te, te lekkers mee, hè, dat schijnt goed te werken. En die had een hele doos bonbons van Puccini bonbons winkel. die aan de overkant zit van het stadhuis. Ah. Dat is een hele beroemde ja. uh, bonbons Ja, het bestaat ja. nog steeds. En uh, dus iemand zei. ja, we moeten het eigenlijk de Puccini werkgroep noemen. want Puccini, dat zijn ook handgemaakte bonbons. Eerst beste kwalite eerste kwaliteit, beste kwaliteit, hoogwaardig, het ziet er mooi uit, et cetera. dat is precies wat wij eigenlijk beogen. Ah, en tegen de, uh, de advies, in, de, op een gegeven moment de van je Puccini-methode, dat is een raar woord. en Ze zeiden, nee, zeiden die mensen, die houden we erin. Want als je het eenmaal hoort, dan onthoud je het ook. Ah, geweldig. Het heeft en dus dat, niks met dat, de muziek te maken. Nee, ik wou dat zeggen, dat is natuurlijk de eerste associatie. <laughs> maar dat hebben de Puccini-bonds ook niet. U bent nu bezig met uh, een van de luchthavens in Denver, meen ik, waar ja. u bezig bent. Kunt u eens aangeven, hoe ga je dan te werk? Als je die wegwijziging. De uh, wayfinder ja. daar moet zijn. Nou ja, we gaan, of het nou een ziekenhuis is. Uh, of het Mediapark. Zo worden we, ja. we deze week de eerste borden geplaatst. Of de laatste borden. Maar we gaan altijd dezelfde week. We gaan eigenlijk door de gebouwen lopen. Een mm -hmm. luchthaven. En dat is veel lopen kan ik u zeggen. En uh, dan, wij, doen, wij gaan kijken door de ogen van de gebruiker. Dus de passagier of, of de bezoeker of de afhaler. En, uh, dan, en dus we gaan, nooit, we gaan nooit proberen het systeem wat daar al hangt te begrijpen. Nee, wij kijken door de ogen van de gebruiker die van niks weet. Die voor het eerst op die luchthaven, voor het eerst in het ziekenhuis komt. Want daar gaat het om. Ja. Die geen codes kent, die geen jargon kent. Die, die geen pictogrammen kent. Uh, uh, dus die, die gaan we kijken, hoe, hoe lopen die met Mensen. Nou, en dan kom je het eigenlijk al heel snel achter. Uh, dus boel, nu, soms volgen we ook mensen. Dat is ook heel, altijd heel komisch. En uh, die zie je echt verdwalen. En, maar dan zeggen we niks. Maar dan vragen we achteraf. En dan begin, word je meestal uitgescholden. <lacht> Ik heb uitgescholden uitgescholden. Nou ja, uitgescholden. Ja. Nou, nou de, de vraag. Ga maar eens met iemand. Een, een beambte praten. die met een pet op heeft. om een bedshop. Die worden echt uitgescholden. Uh, ga maar eens met zo'n weg. Uh, zo man mensen die, zijn die, snel geïrriteerd. Als verdwaald nou, zijn. En je, je, je, je komt als op je hun terrein. Hè, als ja. je dus een moeder aanspreekt. op een gedrag met kinderen op een fiets. dan voelen ze zich aangesproken. En de eerste reactie is natuurlijk schelden. Nou, maar even terug naar dat vraag. Ja, sorry. sorry. <laughs> dus wij, wij, wij gedragen ons als onbekende niet weten passagier, we moeten ons heel erg we zijn niet ontwerpers op dat moment en we zijn ook niet ervaringsdeskundigen dat proberen we juist, dat zijn we natuurlijk wel maar dat uh -huh. we proberen we dus eigenlijk weg te drukken dus dat brengen we die hele luchthaven eigenlijk in kaart... van waar gaat het nou mis? Waar ontbreekt informatie? En als er iets is, uh, uh, wat is er dan mis aan? En dus dan breng je alle plekken in. Uh, eerst in kaart hoe de routes lopen. Die breng je allemaal in kaart. Dan breng je de, de, de beslispunten waar je links of rechts af moet. Uh, vertrek en aankomst et cetera. Dan gaan we de informatie... en dat is uh, in rondes met de opdrachtgever. En dan gaan we de informatie bepalen die erop gaat. En als het nodig is, testen we ook met panels. Meestal, kijk, dat testen als ervaringskundigen hoeven we eigenlijk nooit te testen. Hm. Want dat weten we dan wel. We maken wel eens vreselijke vergissingen hoor. Maar uh, dat we dingen aannemen die helemaal niet waar zijn. En, uh, dat, dat is, uh, maar in principe doen we steeds hetzelfde. We, uh, we, we volgen het gedrag. We vertalen het gedrag in routes en informatie. En is iedere luchthaven hetzelfde? Of? Nee, natuurlijk niet. Maar het proces is hetzelfde. Ja. En dat beogen we ook. Want we eigenlijk er is er is ook geen standaardisatie onder luchthavens. Ook, ik even een ziekenhuis als we aan ja. uh, dus, dus, het toekomen. Maar het proces is op elke luchthaven ongeveer hetzelfde. En uh, waar dat niet is, proberen we eigenlijk onze eigen standaard... ongezien, ongemerkt, naar boven. Want er is geen standaard van bovenaf. Mm. Sorry. En uh, dus we, we, eigenlijk de, de, de merkster naar standen... maar die, die, dat noemen we niet zo, want dat schrikt me af. Maar die voeren we langzamerhand in. De kleurcodering, de pictogrammen. En zo dan zie je ook dat alle luchthavens... die we hebben gedaan op de wereld, die lijken een beetje ja. op elkaar. Maar dat is juist onze bedoeling. Want het is natuurlijk heel prettig als jij naar, naar Peking vliegt morgen... dat, dat het daar ja, een beetje herkenbaar ja, is. Maar wat wil je zeggen over de ziekenhuizen? Nou, Het gekke is, je zou van ziekenhuizen... Hoeveel ziekenhuizen zijn er in Nederland? Honderden. Ja. ja. Alle ziekenhuizen hebben hun eigen bewegwijzingssysteem. Dat is echt, terwijl je in een ziekenhuis... dan kom je alleen maar uh, uit noodzaak. Het is niet dat je daar elke dag, zoals bij een station... dus de kans dat je onbekend ziekenhuis komt, is groot. Want je gaat er of iemand bezoeken of je mm -hmm. bent er opgenomen. Dan is het juist heel prettig, en zeker voor de bezoekers... dat ze herkennen, dat ze... oh, dat werkt, die, die, die afdeling heet daar zo, het werkt de kleur, de codering... of wat dan ook. En juist in alle ziekenhuizen is het allemaal verschillend. Terwijl in Engeland bijvoorbeeld alle ziekenhuizen... allemaal uniform, net zoals die Puccini-medeode... Er dus is maar, nog een wereld te winnen. Ja, maar ik heb, ja ik, en ik heb een brief geschreven. Naar de zieken, nou, ik ga hier niet proppen. Maar dan, dan. En in Nederland is het zo: als je iets aanbiedt, dan wordt het nooit geaccepteerd. Je moet gevraagd worden, en uh, anders werkt het niet mentaliteitsdingetje. Tot slot nog even meneer nou hier het Mediapark is daar een beetje wijs ja, uit uh, of is nou, het echt uh, een drama hier? Het was altijd een drama ik ben hier heel vaak verdwaald en uh, maar ja, wij, wij, ja, met, wij zijn nu bezig met, ja, de, met, de, met de borden langs de wegen, de parkeerroute, die zijn, die, hebben wij, die zijn nu deze week opgeleverd en ik had er al uh, profijt ah, van moet kijk. ik zeggen. Nou We gaan dus wij zullen het eens spijlen de komende maand, want we ik hadden nog wel eens een telefoontje van onze gasten die zeggen ik ja. weet echt niet waar ik moet zijn, dus we gaan dus goed in de gaten ja, of dat zo ja, is. Ja. Ik heb geprobeerd oh. te bellen onderweg, want ik was inderdaad ook de weg kwijt. En ik heb drie mensen moeten vragen ja. hoe ik bij de NPO kwam. Nou zie je, work in progress uh, noemen we dat dan. Welk ja, genoeg. Uh, ook hier in de nieuwe radiostudio's. Maar die hebben jullie gelukkig gevonden. Dank ja. allemaal. Een nieuwsupdate via de NOS dan. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen... naar de inbreuk van het medisch dossier van Samantha de Jong... oftewel realityster Barbie. Vandaag werd bekend dat tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis... in Den Haag ongeoorloofd het medisch dossier hebben bekeken van de Jong. Ze werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis... vanwege een zelfmoordpoging. Pauline Gras is van de Autoriteit Persoonsgegevens. Goedemorgen, mevrouw Gras. Goed, goedemorgen. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit, wat jullie gaan doen? Wat onderzoeken jullie? Nou, we hebben daar een, een vaste procedure voor. Als een uh, organisatie een zorginstelling een datalek heeft... dan kunnen ze dat bij ons melden. En dan gaan wij met uh, de zorginstelling uh, kijken... of ze wel de goede maatregelen hebben getroffen... of er technische maatregelen getroffen zijn... organisatorische maatregelen zijn getroffen... om te voorkomen dat mensen zomaar in alle dossiers kunnen neuzen. En het gaat nu om een bekende Nederlander. Maakt dat nog uit voor wat jullie onderzoeken of hoe jullie daarmee omgaan? Nee, dat maakt helemaal niet uit of het om de buurvrouw gaat of om een bekende Nederlander. En uh, ja, als patiënt ben je kwetsbaar. Uh, je mag erop rekenen dat je netjes uh, behandeld wordt. Mm -hmm. En goede zorg bestaat ook uit het uh, netjes omgaan met je persoonsgegevens. Ja. Heeft u er een beeld van eigenlijk? Of het vaak voorkomt dat vertrouwelijke gegevens vanuit uh, nou, ziekenhuizen worden ingezien door mensen die daar eigenlijk niks mee te maken hebben? Nou, we hebben daar wel uh, meldingen over. Afgelopen jaar waren dat een uh, stuk of tien meldingen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet vaker zou gebeuren. Mm -hmm. Dus ja, de zorg uh, moet daar goede maatregelen voor treffen. Ja. En wat voor sancties kunnen jullie opleggen? Nou, we hebben een heel arsenaal aan sancties. Dat hangt af van de mate van uh, nalatigheid, verwijtbaarheid. Uh, maar in het ergste geval kunnen we hier ook uh, boetes voor opleggen. En dat hebben jullie, dat is nog afwachten of dat in dit geval gaat gebeuren? Ja, we hebben tot nu, ja. nu toe nog geen uh, boetes opgelegd voor uh, een datalek, nee. Dank voor de toelichting. Pauline Gas van de Autoriteit Persoonsgegevens. Franklin met Since You've Been Gone. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Jan de Jong. Jan, welkom. Dankjewel. Koptelefoon op, want een radioverleden. Ik heb graag bij Omroep Brabant ja. uh, als economiedirecteur dus uh, studio is me niet helemaal onbekend. Fijne om dan dan weer te zitten, of niet? is leuk. Even. Ja, dat voelt ja. vertrouwd. Alleen uh, ben ik degene die de vragen stelt natuurlijk en jij degene die als het goed is met de goede antwoorden gaat komen. Dat gaan we gaan ons best doen. Lindsay heeft 63 punten neergezet en dat is de hoogste score tot nu toe. Dus uh, daar moet jij in ieder geval bovenuit zien te komen. Wil je winnaar van de week worden? Want morgen hebben we een, uh, een uitzending die we niet vanuit de studio... maar vanaf Museum Corpus doen. En dan is het een heel ander thema, dus dan hebben we geen nationale nieuwsquiz. Dus jij kunt nu met die 300 euro ervan doorgaan. We gaan het zien. Succes! Het dataschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica is veel groter dan gedacht. Het gaat om gegevens zoals iemands naam, en woonplaats... maar ook om foto's, vriendenlijsten en likes. Volgens Facebook zijn wereldwijd maximaal 87 miljoen mensen getroffen. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers... voor onder meer politieke advertenties. De omvang van dat met Cambridge Analytica werd gisteren bekend. 87 miljoen facebook -gebruikers dus zijn wereldwijd getroffen. Om maximaal hoeveel mensen gaat het in Nederland? 90.000. Ja, dat is goed inderdaad. En wanneer komt Facebook met een tool waarmee gebruikers kunnen zien... of ook hun account is buitgemaakt? Volgend jaar. Nee, dat is wel wat sneller. Maandag. Okay. Facebook beperkt zich nu. Uh, de hoeveelheid data waartoe externe apps toegang hebben. En daardoor hebben mensen met bijvoorbeeld Tinder nu wel problemen. Maar die hele tool komt dus komende maandag. Dan vraag drie. In Den Haag was een speciale vergadering van de organisatie tegen chemische wapens. Het is een nieuwe stap in de crisis tussen Rusland en het Westen. Het ging over de aanslag in Engeland met zenuwgas op de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Na precies een maand ligt dubbelspion Skripal nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Met dochter Julia gaat het wel iets beter. Ze zou wakker zijn en weer praten. Welke organisatie kwam gisteren bijeen in een speciale zitting over die gifgasaanslag op de Russische dubbelspion? OPMG? Ja, bijna OPCW was het. Vertegenwoordigers uit 21 landen kwamen naar Den Haag. Op verzoek van welk land werd die bijeenkomst gehouden? Rusland. Ja, dat klopt inderdaad. Rusland wilde meedoen in het onderzoek naar die aanslag. Dat werd gisteren overigens weggestemd. Dan vraag 5. We gaan naar een stem luisteren. Wie is dit? Ja, ik zeg wel eens heel uh, kritisch. Uh, eigen dienstregeling eerst. Dus ieder land is altijd zijn eigen dienstregeling aan het optimaliseren. En dan moeten de internationale treinen daar nog eens doorheen. Zeg het maar. Van Bokstel. Roger van Bokstel, de president-directeur van de NS. Inderdaad, sinds gisteren rijdt er een directe trein van Amsterdam naar welke stad? Londen. Ja, en die doet er minder dan vier uur over. Dan hebben wij nog een onderwerp te gaan. Een onderwerp uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed en laat me weten als je denkt dat je weet waar dit over gaat. 4. Nu drukken ze mij in de verdediging. Drie. Ze zeggen dat ik tot het criminele milieu behoor. Twee. Alle Nederlanders kunnen mede-eisers worden in de zaak tegen mij. Stop, zeg het maar. Milieudefensie-aanklacht tegen Shell. Ja, ik wil dan wel in begrip de aanklacht? Of uh, wat is? de aanklacht uh, tegen Shell dat ze zich niet houden aan de Parijs-klimaatakkoorden. Meestal hebben wij het over één, één begrip. Dus ik leg hem even bij de jury neer. Want voor één punt was nog geweest. Gisteren werd bekend dat Milieudefensie mij voor de rechter sleept. Hij wordt goedgekeurd. De jury is je goed gezind. Shell was het antwoord ja. wat we wilden horen. Uh, daarmee staat die nieuwsfactor. Oh, er is nog druk overleg. Uh, ik weet nog niet precies wat die nieuwsfactor is. Misschien hebben jullie hier meegeteld. Nee. Kijk, daar hebben we de jury. Jongens, zeven. Krijg ik te horen. Dus dat wordt de factor waarmee we gaan vermenigvuldigen. Uh, 7 x 9. Als je meer dan 9 antwoorden goed hebt, dan ben je de weekwinnaar. En anders is het een gelijkspel. Wij gaan verder spelen. Succes. Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. In welk land is voor de tweede keer binnen één regeerperiode een groot aantal ministers vervangen? Uh, Suriname. Dat is goed. De Tweede Kamer schaart zich achter de initiatiefwet van d 66 voor het afschaffen van wat? Mm. Nee, pas M is het. Ja. De Senaat in welk land wil de samenwerking met de VS... op het gebied van grensbewaking stopzetten? Mexico. Dat is goed. Wat komt er op bezoek in Rotterdamse schoolklassen... om de sociale vaardigheden te verbeteren? Babies. Een baby, inderdaad. Het medisch dossier van welke realityster... blijkt bekeken door tientallen onbevoegden? Een Barbie. Dat klopt. Welke politicus wordt niet vervolgd... om zijn uitspraken over Russen? Dus goed. Het kabinet is akkoord met het Hulpfonds voor Sint Maarten. Welke organisatie beheert dat geld? De Wereldbank. Ja, welke partij wil de strafmaat voor jeugdige criminelen verhogen? PVV. Het CDA is dat. Hoe heette de jonge wielrenner die gisteren de Scheldeprijs won? Nee, weet ik niet. Fabio Jacobsen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 18.000 mensen... in welke beroepsgroep onderbetaald worden. Uh, leraren. Is goed. Welk land heeft het luchtruim deels gesloten... naar Russische rakettesten? Oekraïne. Letland is het. Veilig verkeer Nederland maakt zich zorgen... dat kinderen wat niet meer leren. Fietsen. Ja, Welke politicus maakte gisteren bekend geen lid te worden... in de commissie stiekem? Leon Marijnissen. Is goed. Welke luchtvaartmaatschappij bereidt de staking uit... met nog vier dagen in Air april? France. Is goed. Welke onlangs overleden politicus heeft memoires achtergelaten? Duit Lubbers. Dat is goed. En na het seksschandaal op Haiti... heeft welke organisatie duizenden donateurs verloren? Uh, Oxfam Novib. Ook dat klopt. En daarmee... Heeft u twaalf vragen goed beantwoord? Kijk aan. Vermenigvuldigen wij dat met zes en komt u op een score van 72. En dat betekent dus, ja precies, al mags naar wel gaan klappen... dat u de winnaar van de week bent. Nou, dat is toch mooi? Ja. 300 euro. Ja. Dat is toch uh, aardig om uh, mee te beginnen, uh, lijkt mij zomaar. Uh, Lindsey. jammer maar helaas, moeten we zeggen. Toch? Nou, goed. Ah, meedoen is belangrijker dan winnen, toch? Dat, ja, dat is ook weer waar. Heel sportief. En uh, je hebt het goed gespeeld, Jan. Dus uh, je wel. Terechte winnaar, denk ik zomaar. Ik dank jullie allemaal hier aan tafel voor deelname aan spraakmakers. Uh, het is tijd voor één uh, op één Voor Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Ylaine. Ik ga zo meteen praten met uh, Sibrad Buma. Uh, u kent hem als de leider van het CDA. Hij schreef een voorwoord in een heel bijzonder boek... van een man die drie concentratiekampen overleefde en een scheepsramp. U hebt daar misschien in de krant al iets over gelezen. En waarom schreef Buma nou dat voorwoord? Omdat zijn opa ook door de Duitsers is opgepakt... en is uh, getransporteerd naar Neuengamme, waar de hoofdpersoon uit dat boek ook zat. Alleen de opa van Buma overleefde het niet. Met hem Ga ik zo meteen praten in één op één. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Het is half twaalf. Katrien Straatman. Veel leraren zitten nog in de laagste salarisschaal... terwijl ze meer horen te verdienen. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO. In 2014 spraken kabinet, schoolbesturen en de bonden nogmaals af... om leerkrachten beter te betalen. In de Oostvaardersplassen zijn afgelopen winter... bijna 3000 grazers doodgegaan, meldt Staatsbosbeheer. En dat is ongeveer de helft van de totale populatie daar. De meeste dieren werden afgeschoten omdat ze te zwak waren. Kinderen op de basisschool fietsen te weinig, zegt Veilig Verkeer Nederland. En daardoor doen ze te weinig ervaring op met fietsen... en dat is gevaarlijk op de weg. Veilig Verkeer denkt erover om lespakketten te maken... waarmee kinderen op het schoolplein kunnen leren fietsen. En de Japanse Sumo-bond heeft excuses aangeboden aan twee vrouwen... die werden weggejaagd uit de Sumo-ring. Ze hadden die betreden om iemand te helpen die onwel geworden was. De Sumo-ring, de dojo, is in Japan heilige grond... en er mogen geen vrouwen komen. De Sumo-bond vindt bijna de inzien... dat ze een uitzondering hadden moeten maken voor de vrouwen. Oké. Okay. Katrien, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis, mooi. Uh, met uh, twee keer een file in het zuiden van het land. Eerst uh, de A58 Tilburg richting Bergen-op-Zoom. Tussen Bavel en en Prinsenviel 10 kilometer file. Er heeft een uh, kapotte vrachtwagen gestaan. Maar de weg is uh, daar weer vrij. Staat, uh, twintig, uh, je hebt 20 minuten vertraging nu. Op uh, de A16 is zojuist een ongeluk gebeurd. Uh, bij Breda richting Antwerpen Er staat tussen Breda Noord en de afrit Rijsbergen... 3 kilometer file en er zijn twee rijstroken afgekruist. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten... En Gelder op 8 kilometer door een ongeluk. De vertraging is nog 20 minuten, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1 met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Emotionele bijeenkomst gisteravond. In voormalig kamp Amersfoort zag een bijzonder boek officieel het licht. Een aangrijpend en beklemmend boek over een man... die drie concentratiekampen overleefde en een scheepsramp. Wim Alloserie, de laatste overlevende van Noyengamme, Het kamp waar duizenden niet-Joodse Nederlanders terechtkwamen... en waar ook duizenden het leven lieten. Allosserie kwam er uiteindelijk terecht toen hij de arbeidseinsatz ontvluchtte. Onderdook in een ondergrondse kist op het Friese... West-Friese platteland, werd gepakt en via de Gestapo-gevangenis op transport werd gezet naar Noord-Duitsland. Het voorwoord in het boek is van de hand van Sibrand Buma, inderdaad de leider van het CDA. Want ook zijn grootvader, naar wie hij overigens is vernoemd, werd naar Neuengamme gestuurd. Hij overleefde niet. Sibrand Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u die bijeenkomst van gisteravond eens beschrijven? Ja, het was vooral een heel mooie bijeenkomst. Um, daar is dus het boek gepresenteerd met het verhaal van Wim Alozerij. Want dat was gisteren een van de punten. Het is niet Allozerie, maar Allozerij. Oh, ik begreep het, dat je het uit moest spreken als Allozerie. Ik ook, tot gisteren. Oké, okay. <laughs> Alozerij. dus. Um, maar dat ja. maakt niet uit, ja. uh, want het is dezelfde persoon. Um, dat boek, dat levensverhaal van die oorlogstijd is opgeschreven... Uh, na gesprekken met Frank Kraken. En dat heeft geleid tot een, een uniek boek, kan je wel zeggen... waarbij dus uh, de 94-jarige Wim Allozerij... 73 jaar na zijn bevrijding... eigenlijk voor het eerst dat hele verhaal vertelt. En gisteren was die presentatie in het bijzijn van Wim... maar ook notabene van zijn oudere zus, die jo? 96 is... en aan wie het boek ook is opgedragen. En verder heel veel mensen die um, hier ook mee te maken hebben. Dus mensen van de stichting Vriendenkring Gamme Zelf uh, meestal nabestaanden. En dat vond plaats in het kamp Amersfoort, in het herinneringscentrum... waar Alozerij ook gezeten heeft. We gaan er uitgebreid over praten, meneer Buma. Van harte welkom bij 1 op 1... Eerst maar eens naar de reden voor dat voorwoord, namelijk uw grootvader. Uh, die was burgemeester in Friesland, uh, fel anti-nazi. Hoe kwam hij in Neuengamme terecht? Uh, mijn grootvader is uh, eigenlijk meteen na de bezetting... Uh, als verzetsman actief geweest. En is vrij vroeg in de oorlog opgepakt, uh, midden... 1941 heeft toen een jaar lang in Scheveningen gezeten. Werd dus van, van Friesland naar Scheveningen getransporteerd. Daar een jaar gezeten. Toen naar Amersfoort. En van daaruit, um, zoals ook Wim uh, twee jaar later... naar uh, Neuengamme getransporteerd. En daar is hij al heel snel overleden aan de ontberingen. Ja, want hij kwam uh, zwaar verzwakt al aan in het kamp. Ja. Uh, hij is 38 geworden. Dat klopt, ja. Uh, het, het was een, een beetje koppige dwarsse man... Als ik uh, uw eigen boek over hem lees... Uh, want op een gegeven moment kreeg hij als burgemeester bezoek... van een uh, rij, uh, vertegenwoordiger van uh, Seys Inkwart, de Rijkscommissaris. Uh, dat was een bijeenkomst en dat was het gebruik... dat een hoger geplaatste aan het hoofd van de tafel zou plaatsnemen. Uh, daar had hij geen zin in. En dus heeft hij een langwerpige tafel vervangen door een ronde tafel. Precies. Het was vooral een heel principiële man. Um, wat ik weet natuurlijk alleen maar uit de verhalen. Maar hij was heel principieel, dus wat hij voor de bezetting van de Naties vond... vond hij de dag daarna nog steeds. En was daar ook heel open in. Dus inderdaad, toen de... de, zeg maar de, de, de vervanger van de commissaris van de koningin... Uh, bij zijn gemeente op bezoek kwam... en zou claimen... de belangrijkste plaats... namelijk de burgemeestersstoel... aan het hoofd van de tafel... Toen haalde hij dus de tafel weg, de burgemeesterstoel weg... en zette er een ronde tafel met gelijke stoelen voor in de plaats. Later is hij opgepakt omdat hij een speldje droeg... met uh, daar uh, op het, een uitgeknipt uh, uh, dubbeltje... Met, uh, op de beeldenis van koningin Wilhelmina. En dat mocht niet, hè? Klopt, dat, dat dubbeltje heeft mijn vader nog altijd. Um, het is zo'n zo klein dubbeltje met uitgesneden het kopje van de koningin. De burgemeesters waren uh, toen uitgenodigd, als ik dat zo mag zeggen... of eerder gesommeerd bij de SS in Leeuwarden, de hoofdplaats. Mijn grootvader was burgemeester in het Brits gedeel. Um, en daar droeg hij dat speltje. Uh, he, wat ik zeg, zeer principieel. En niemand mij neemt mij dat af. Daar is hij voor opgepakt toen, in februari is na drie dagen vrijgelaten, de dag van de Elfstedentocht... Uh, maar werd, zou pas vrijgelaten worden als hij zou tekenen... dat hij het speeltje van zijn eenmalige koningin gedragen had. En dat vertikte die? Dat vertikte die, want hij zei... het is volkenrechtelijk nog steeds mijn koningin, bezetter of niet. Ja, en gek genoeg gingen de Duitsers daarmee akkoord... en toch werd hij uh, later dat voorjaar opnieuw opgepakt. Waarom? Nou, hij, ik, ik weet uit de verhalen dat hij, toen hij terugkwam... hij zelf al zei ze zullen we niet met rust laten. En dat is omdat ze natuurlijk... Uh, ja, of, of natuurlijk er is natuurlijk nooit een proces geweest. Dat is het rare van, van die tijd. Hè. Dus hij werd gewoon opgepakt nog een keer. Maar hij was gevaarlijk voor de bezetter. Hij was heel uitgesproken... En is dus toen opgepakt. Maar in die hele, in dat, die hele procedure, zeg maar, van moet je ook voorstellen hoe, hoe, hoe onzeker dat geweest moet zijn. En hoe, hoe bang men ook geweest moet zijn. Tussen 41 en Eind 42 hoort men eigenlijk niks van de vader. Eerst wel natuurlijk in uh, Scheveningen. Er is zelfs bezoek mogelijk. Ja, in, het oranje Later... hotel, hè? Dat, uh, in het Oranje Hotel. De, de, de cynische, Later... cynische bijnaam voor die gevangenis. Ja, ja. ja, want daar zaten veel verzetsstrijders. Later was bezoek niet meer toegestaan. Waar er werd eten wat gestuurd werd niet meer toegestaan. Uh, dan verdwijnt hij en blijkt dat hij in Amersfoort zit. En dan verdwijnt hij weer en dan komt het doodsbericht terug. Dus, be, dus, dus in die hele oorlogsperiode zit niet alleen het, uh, het verlies van iemand die overlijdt. Maar daarvoor komt, uh, en dat, dat hebben natuurlijk alle mensen meegemaakt... die familieleden in die Duitse kampen hadden. Je weet niet waar iemand is en niemand had ooit van Noingamme gehoord. Nou, ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die niet van Noingamme hebben gehoord, eerlijk gezegd. Nou, dat is, dat is wel heel bijzonder. En daarom is ook dit boek van, uh, van het verhaal van Wim, Wim Alozerij zo belangrijk. Gamme is in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis niet zo bekend. Terwijl de meeste Nederlanders eigenlijk daar zijn omgekomen. Ook alle mannen van Putten zijn naar Gamme in, in de buurt van Hamburg getransporteerd. Die om het even kwamen bij de vergeldingsactie van de Duitsers... naar Precies. Na, na en het is een heel cynisch verhaal waarom het niet bekend is... Um, we kennen veel meer Boegenwald, Oranien, eh, hoe heet het? Boegenwald, eh, Sachsenhausen, Auschwitz, dat soort kampen kennen we. Maar nadat bijvoorbeeld in Boegenwald de beelden naar buiten kwamen over de vreselijkheden, dachten de Duitsers: van nou, dat is toch wel heel slechte berichtgeving over ons. En wat ze gedaan hebben in Neuengamme, vlak voor de. Bevrijding zijn alle gevangenen op transport gesteld en het kamp is gewoon weer, uh, zeg maar, schoongeschilderd. Dus toen de Engelsen daar kwamen, vonden ze een leeg, vrij netjes kamp, wat ze meteen konden gebruiken om Duitse krijgsgevangenen te maken. Ja. Maar er zijn geen beelden. En dat is het grote verschil met andere kampen. Juist. Ooit een boek gelezen waarbij dat Noyengammer zo dichtbij kwam als in dit boek? Nee, nee, er zijn wel hele goede boeken over Neuengammer verschenen. Ook eh, boeken over de Nederlanders in Neuengammer. Maar dat is meer een historisch verslag. Maar als je toch voorstelt, zo gedetailleerd. En dus die herinnering, die, want dat vind ik eigenlijk nog veel meer dan het lezen. Het besef dat een mens zijn hele leven die vreselijke herinneringen met zich meebrengt. En wat hij beschrijft is zo onmenselijk... dat ik denk dat voor de generaties van nu... het ontzettend belangrijk is om dit te lezen. Juist. Zo is het echt geweest. Dit ja. kunnen mensen elkaar aandoen. Maar ook zo sterk kunnen mensen zijn... om de wil te hebben om dit te overleven. Ja. Uh, over de consequenties van dat verleden, ook voor families... en voor deze tijd praten we zo verder. Eerst even naar de auteur van het boek, Frank Kraken. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, auteur van De Laatste Getuige, was dat ook uw uh, drijfveer om dit op papier te zetten? Namelijk dat er niet zo heel veel mensen meer over zijn... Uh, die kunnen uit eerste hand kunnen getuigen over die tijd? Ja, dat klopt. Kijk, de titel die zegt het al, De Laatste Getuige, Wim Malosserie zoals hij mij altijd uh, zijn naam heeft geleerd, uh, daar was gisteren inderdaad verwarring over... maar uh, die heeft uh, mij het verhaal verteld, uh, wetende dat hij in heel Europa... de laatste is die dit verhaal nog kan vertellen. En dat is niet alleen de twee kampen en Neuengammer in het bijzonder... waar meneer Buma net aan refereerde, maar ook uh, de ramp met de kap Arcona... waar 7000 mensen zijn, zijn omgekomen. Ja, even voor de duidelijkheid, dat hij was dat eigenlijk... schip waar die gevangenen destijds ook uh, naartoe werden gebracht... om dat kamp schoon te vegen, zou ik maar zeggen, en dat door de dat geallieerden is ja. gebombardeerd, hè? Ja, die 10.000 gevangenen die in de kamer zaten toen de Engelsen naar de bij kwamen... die werden uh, op allerlei schepen gezet in, uh, in de Lubeck bocht. Daar was Wim Malosserie ook bij. En um, ja, men dacht, de Engelsen dachten dat daar um, uh, nazi's, vluchtende nazi's, SS'ers, top-SS'ers op zaten... die de strijd wilden voortzetten in Scandinavië. Ja. En die hebben die schepen gebombardeerd, die hebben vanuit de lucht... die schepen uh, doen zinken en doen kantelen. En daar zijn dus 7000 mensen voor ongeluk. Zeg 350 zijn er levend afgekomen en daar is Bémalosserie er één van. Ja. Vandaar de laatste getuige en hij is, de la 94 jaar, hij is de laatste die zijn verhaal nog kan doen. Ja. Wat mij trof in het boek, even los van alle uh, gruwelijkheden die voorbij komen en heel dichtbij voorbij komen. Uh, dus het is, het, het, is, het is een bijzondere laas... Uh, van iemand die al die vreselijkheden heeft uh, meegemaakt. Dank voor het ja. boek... Overigens, eh, belangrijk ook voor nieuwe generaties om dat nog eens te lezen... zou ik willen zeggen, maar is dat de man niet haatdragend is geworden? Ook niet na de oorlog. Sterker nog, hij is als televisiereparateur ook Duitsers gaan helpen. En eh, een van de laatste zinnen uit het boek is, ik citeer hem nu... je bent hier op aarde om elkaar lief te hebben en voort te helpen... niet om elkaar te haten. Tekent dat de man? Ja, mooi hè. Dat, dat is het um, voeten uit. Dat is hoe, hij, hoe zijn karakter is, hoe hij in elkaar zit... Hij heeft na de oorlog hulp gehad om het uh, oorlogstrauma uh, te verwerken. Um, die hulp die is uh, ook van zijn vrouw gekomen die verpleegkundige was. Maar ook zeker door het geloof. Hij is een diepgelovig man en uh, dat heeft hem ook geholpen om een stip aan de horizon te hebben. Om um, de wereld weer positief tegemoet te treden. Maar hij heeft wel vanaf dag 1 toen hij uit het kamp kwam uh, besloten van ja, maar dit gaat niet mijn leven bederven. Ik ga niet... Ze, ze maken mij niet nog eens een keer de rest van mijn leven slachtoffer. Ze hebben al negen maanden van me afgepakt. Ja. Dat is genoeg. En um, ik ga genieten met wat, ik, uh, ja, wat, wat, wat er op mijn pad komt. En ja. zo heeft hij zijn gezin ook altijd beschermd. Hij heeft nooit over de oorlog willen spreken met zijn kinderen. Nee. Alleen maar de, uh, tussen aanhalingstekens leukere verhalen verteld. Maar niet zijn gezin willen belasten met zijn oorlogsverleden. Want zijn verhaal was... Zijn gedachte was, dan maak ik nog meer slachtoffers. En ja. dat wil ik niet. Ik ben juist positief en zo wil ik, uh, zo wil ik heel oud worden. En ja, inmiddels is hij 94 en nog altijd uh, super vitaal. Ja, maar wel geraakt ook door de bijeenkomst van gisteren, vandaar dat hij even rust nodig heeft, begrijp ik. Hè? Absoluut. Hij was gisteren, uh, ik ken hem nu een klein jaar, ik heb heel veel met hem opgetrokken, ik heb al die kampen bezocht met hem. Daar. ...komt hij wel vaker op één kant na... ...maar dat doet hem niet meer zo heel veel. Hij, hij kent dat wel en hij heeft dat wel een plek gegeven. Maar gisteren, toen hij het boek aan zijn, zijn zus mocht overhandigen... ...als de laatste getuige waarin voorin staat geschreven... Voor Jo, ja. 96 jaar, samen hebben ze in hun jeugd al zoveel meegemaakt. Nou zeker, tekenen. en ze waren onderscheidelijk. Maar goed, dat, daar, daar ontbreekt de tijd voor om daar ja. heel erg uitgebreid op in te gaan. Dan moeten mensen het boek maar lezen. Uh, um, goed, ha hartelijk dank voor het boek en om even uh, ons te woord te staan aan deze uitzending. Graag gedaan. Frank Kraken, de auteur van De Laatste Getuige. Terug naar Siband Buma. Um, u hebt zelf wel eens beschreven dat uh, de oorlogswonden nooit helemaal helen... en dwars door families ook in deze tijd terechtkomen. Hoe is dat bij u? Nou, de, wat, wat, wat denk ik voor de hele generatie die bewust die oorlog heeft meegemaakt... Um, is dat het hun leven bepaald heeft. Er is altijd een voor en een na... En uh, ik ben uh, geboren in 1965, maar de, de mensen die toen zeg maar 50ers 50 waren... hadden allemaal bewust die oorlog meegemaakt en hadden het altijd over voor en na de oorlog. En dat geldt dus niet alleen voor zeg maar, mensen die nabestaanden zijn van slachtoffers... of kinderen van uh, kin mensen die in een kamp hebben gezeten... maar ook de kinderen van mensen die fout waren, hebben hun hele leven een trauma gehad na de oorlog vaak ook nog. Dus ik denk dat het besef nu moet zijn... dat een oorlog niet alleen vijf jaar ellende is... maar dat die een, heel, een hele generatie doorgaat. En ook doorgaat naar kinderen... die misschien zelf die oorlog niet bewust hebben meegemaakt. En dat vind ik ook een les hieruit. Dus Wim Alozerijn neemt het zijn hele leven mee... De kinderen probeert hij zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik denk dat die hele generatie dat deed. Nou, tegelijkertijd... Die generatie probeert met name het nageslacht te beschermen... tegen die, uh, tegen die verschrikkingen. Uh, dat zie je heel vaak bij overlevenden van, uh, van de kampen... dat ze er niet of nauwelijks over willen of kunnen vertellen. Uh, en nu is de vraag natuurlijk in deze tijd... hoeveel mensen nog doordrongen zijn van die geschiedenis. Dat vind ik een van de belangrijke dingen van dit boek. Um, het lezen uit de hand van iemand die dat dus vlak daarvoor heeft verteld... want dit boek is in het afgelopen jaar geschreven... die het zelf heeft meegemaakt... en portretteer het ook eens op de oorlogen die nu plaatsvinden. We zien de beelden in Syrië... maar de ellende die de mensen daar meemaken... daar weet je als je dit boek leest... dat ze dat dus hun hele leven met zich mee zullen dragen... dat waarschijnlijk een hele generatie nu opgroeit in zo'n land die tot 50, 60, 70 jaar na die oorlog het met zich meesleept. Denk aan Oost-Oekraïne, denk aan Joegoslavië in de jaren 90... waar weer concentratiekampen kwamen op Europese grond. Waar weer duizenden mensen werden uitgemoord op Europese grond. Dus de les van dit boek is een oorlog... gaat een hele generatie door en tegelijkertijd een waarschuwing... oorlogen vinden nog steeds plaats. De les is blijkbaar niet zo geleerd dat de mens... Mekaar dit niet meer aandoet. Nee, de andere vraag die daarmee samenhangt... is of wij onze vrijheid in die zin wel voldoende appreciëren. U schrijft zelf in uw boek... en dan haalt u eh, onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau aan. Ik citeer, het SCP legde mensen de volgende stelling voor. Het zou goed zijn als het bestuur van het land... werd overgelaten aan enkele krachtige leiders. Voor- en tegenstanders houden elkaar bijna in evenwicht. Ruim een derde van de ondervraagden is het eens met de stelling. Uh, en eveneens een derde is het met de stelling uh, uh, oneens. En de rest maakt het niet zoveel uit. Met andere woorden, daar schuilt dan toch meteen ook in deze tijd een gevaar, of niet? Ja, ik vind, het wel, ik vind het heel mooi dat u dat eruit haalt, inderdaad. Want ik was echt geschokt toen ik dat las. Dat zijn de gewone rapportages van een sociaal-cultureel planbureau... dat gelukkig in Nederland voortdurend de stemming peilt. Wat stem je, wat vind je, wat zijn je voorkeuren, wat zijn je afkeuren? En als dus die simpele vraag gesteld wordt... laat het land over aan een sterke leider... Dan zegt een derde ja en een derde zegt nee en de rest weet het niet. Ja. Terwijl dit boek laat zien wat er gebeurt als je je land overlaat aan een sterke leider. Dus dit, dit, dit is zo wezenlijk dat we deze verhalen blijven horen en dat we beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom nee. ook, het is nu vandaag 5 april, over een maand is het 5 mei. Ja. 4 en 5 mei zijn zo ontzettend belangrijk in het collectief beleven van de vrijheid van dit land. Ja. Dat moeten we niet opgeven. Uh, ik geloof niet dat iemand daarvoor pleit, toch ook of wel. Nou ja, ik zag bijvoorbeeld een zijpad, maar in Amsterdam de vraag geloof ik... of in Rotterdam moeten de winkels niet open op, uh, op 4 mei. Waarin ik zo'n begin zie van, god, dat is eigenlijk allemaal wel lang geleden. Nee, je moet daarbij stilstaan. En letterlijk stilstaan. Ja, goed. U behoort uh, tot een uh, bestuursgeslacht, om het zo te zeggen. Hè? Dat gaat tot ver uh, terug, tot de gouden Eeuw zo'n beetje. Is het ook niet uh, uw verantwoordelijkheid dan als politicus... Uh, in wie, uh, niet u persoonlijk, maar in uw beroepsgroep uh, niet zoveel... Uh, vertrouwen is op dit moment, om te zorgen dat mensen de waarde van democratie en de waarde van vrijheid op hun waarde blijven schatten. Ja, want ik, ik, ik vind een van de grote zorgen nu... dat uh, het vertrouwen in de politiek niet hoog is. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in Europa zo. Maar uh, ik zeg wel eens, politiek is niks anders dan de uitvoerder van democratie. Hè? We mogen kritiek hebben, we moeten kritiek hebben als politici iets fout doen... maar samen kiezen we mensen namens ons die die democratie vormen. En die basis is ontzettend belangrijk. En die vrijheid is ontzettend belangrijk. En ik zeg ook altijd bij die vrijheid... is niet vervolgens lekker doen waar je zin in hebt... en laat anderen maar beslissen. Een sterke leider of een ander. Nee, het is meedoen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in dit land. Ja. We hebben allemaal een, een, een taak om dat land verder te helpen. Vrijheid is dus ook iets doen. Is niet alleen iets mogen. Is ook iets bijdragen. Ook, mag even weer naar dat boek toe? Ook daar is het verhaal van Wim zo belangrijk, omdat hij juist laat zien... dat vrij zijn een verantwoordelijkheid in zich houdt. Ook al is het maar hier om te vertellen wat onvrijheid betekent. Ja, maar tegelijkertijd is de generatie die heeft gestreden voor de vrijheid... zoals uw grootvader en mensen die het slachtoffer zijn geworden... bij het inleveren van die vrijheid... zoals de hoofdpersoon uit het boek waarover we vandaag praten... dan zegt u tegelijkertijd die vrijheid... Die bereikt ook wel zijn einde, zijn grenzen. Laten we zeggen de, de drie waarden van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is eigenlijk inmiddels een achterhaald begrip. Is het niet zo dat die generatie juist voor die uh, uitgangspunten heeft gevochten? Nou, wat ik bedoel te zeggen, bij inderdaad, dat klopt. De, de, de kritische kanttekeningen die ik plaats bij het, het vervolg op de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap is niet dat vrijheid en gelijkheid en broederschap onbelangrijk zou zijn... maar dat we in een situatie zijn gekomen waarin we die vrijheid zijn gaan uitleggen... als ik mag lekker doen wat ik wil en uh, zolang de ander er maar geen last van heeft. Terwijl ik geloof dat vrijheid... Een verantwoordelijkheid is. Je hebt een taak in deze samenleving. Je mag je keuzes vrijmaken. Maar we moeten wel veel beter op elkaar letten. Die gelijkheid is veel meer, ik mag hebben waar ik recht op heb. En ik weet wel, ik zie wel hoe het met de ander gaat. Veel meer geworden dan ik heb een bijdrage te leveren aan het leven van een ander. Maar hoe moet ik dat dan zien tegen het licht van de huidige discussie in de politiek? Om bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting hier en daar te beperken. Omdat een haatimaam eh, wat vervelende dingen roept? D dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Vrijheid is niet onbegrensd. Vrijheid heeft een verantwoordelijkheid. En een imam of een ander of wie dan ook... kan niet zomaar zeggen wat hij wil... maar moet rekening houden met de effecten van wat hij zegt. Omdat een ander ook vrijheden heeft... en het recht heeft om in veiligheid te leven. He, als, een bur als hier een imam in Den Haag dingen zegt... die de burgemeester van Rotterdam in gevaar brengen... dan is dat strafbaar. En... Ik vind dat dus ook helemaal niet een bevrenzing van de vrijheid. De invulling van vrijheid is dat hij altijd een grens heeft. En ik zou dus heel graag willen, dat is het debat... wat we vandaag de dag voeren, gelukkig over vrijheid. Daarover gaat dat vrijheid voor iedereen twee kanten heeft. Je mag heel veel in dit land, maar je hebt net zo goed verantwoordelijkheden. En wat dat betreft is de, ja, de les van de oorlog... dat hij niet alleen maar doen wat je wil is... maar ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Telefoon. Tijd voor de Groeving. Tries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Het is voor mij een heugelijke dag vandaag, want ik hoorde gisteravond dat mijn Paradiso-concert is uitverkocht. Ik, dus las ik het, kan ja. in alle rust nu uh, na 10 september toewerken. Maar jij praat vandaag met de heer Buma over heel andere dingen. En ik heb vanmorgen ook even die recensie zitten lezen van dat boek over die 94-jarige meneer Allozeri, of Allozerij... of Alozerij. Hoe die heet, dat weten we nog niet precies... maar die heeft drie concentratiekampen overleefd en een scheepsramp. De goede man is de allerlaatste die er nog iets over kan vertellen. Mijn ouders zijn de oorlog redelijk goed doorgekomen... maar hoe ouder ze werden, des te meer ze er mij over gingen vertellen. Mijn moeder was zangeres en die moest noodgedwongen... Duitse liedjes zingen tijdens de oorlogjaren. En mijn vader werd op zijn negentiende jaar samen met zijn drie broers opgepakt... En die werden toen te werk gesteld in Duitsland. Nou, daar aangekomen moesten ze 14 uur per dag... in een Duitse wapenfabriek werken. Ze sliepen in een kelder onder die fabriek. En mijn vader die heeft me vaak verteld... dat hij eigenlijk nog vreselijk mazzel heeft gehad... omdat hij goed kon voetballen. Want dat viel ook die directeur op van die fabriek... toen ze op de binnenplaats een keer onderling een balkje stonden te trappen. Die man bleek naast zijn wapenfabriek ook nog voorzitter te zijn... van de club Hertha Berlin. En door hem heeft mijn vader dus toen drie jaar voor het huidige Herta BSC gespeeld... en hoefde hij zodoende eigenlijk niet meer in die fabriek te werken. En hij vertelde me de bommenwerpers die vlogen over het stadion... maar we speelden gewoon door. Er werd dus gewoon gevoetbald in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar gelukkig voor jou, Sven, is mijn vader zodra het kon... in 1945 toen terug naar Amsterdam gegaan... Hij heeft aan mijn moeder leren kennen en mij dus verwekt. Want anders had jij mij dus nu niet als jouw sidekick gehad. En dat ja. zou voor de laatste dichtheid niet best zijn, denk ik. Uh, uh, ja, dat heb je helemaal gelijk in, Dries. Um, uh, Maar toch nog even een vraag. Jouw kinderen, zijn die nog doordrongen van de oorlog? En wat vertel je hen? Of staat dat bij hen echt ontzettend ver van hun bed af? Ik heb mijn oudste zoon laatst eens uh, tijdens een goed glas wijn... de verhalen van mijn vader verteld. En toen werd hij wel uh, steeds stiller... Maar ze hebben er weinig weet van. Uh, ik heb hem natuurlijk ook altijd gezegd op 4 mei. Stil, je blijft stil, je houdt je mond en je gaat zitten. En dat begrijpt hij wel. Dankjewel Dries. Tot morgen, terug naar Sibrand Buma. Um, ik lees ook vandaag weer in de Telegraaf uh, het verhaal van een verzetsheld... Uh, die nou ook na jarenlang uh, stilte um, om zichzelf en anderen te beschermen... Um, het toch voor een klas is gaan zitten omdat hij zich kapot ergert... aan het feit dat tegenwoordig onderwijs over deze periode wordt gegeven... door mensen die uh, die periode niet zelf hebben meegemaakt. Hoe hou je nou zo'n... Um, periode uit de geschiedenis die zo ingrijpend is geweest... levend voor nieuwe generaties... als de generatie die het daadwerkelijk heeft meegemaakt uitsterft? Um, dat is een hele belangrijke vraag. Maar dan zeg ik toch, dit is de keerzijde van iets heel moois. Namelijk dat we sinds 1945 geen oorlog en ellende meer hebben gekend. En daardoor is er nu een generatie die het niet hoeft na te vertellen. Maar daarom is het aan de andere kant weer zo ontzettend belangrijk... dat we op scholen, inderdaad... 4 uh, en 5 mei noemde ik ook al... maar dat we de verhalen blijven vertellen. En vergeet niet veel van de verhalen... nu staan ze op beeld, uh, staan ze in een boek. Verhalen zijn ook op beeld geschreven, uh, op beeld gezet. De getuigenissen zijn opgezet opgenomen. Dus de getuigenissen kunnen verder komen. Maar het is een feit dat de generatie van nu... in een andere wereld leeft. Ook daar weer iets po een positieve kant op. Um, in mijn jeugd was er altijd nog zoiets van de Duitsers... die zijn fout. Nou, echt de generatie van mijn kinderen... heeft ziet echt geen verschil meer tussen Duitsland, Frankrijk... en andere landen. Dus er is wel ook heel veel goeds ontstaan. Maar het blijven vertellen, het er stil bij blijven staan... en vooral de gewoon beseffen... Wat als we deze democratie niet waarderen en deze vrijheid niet waarderen? Waar dat toe kan leiden, dat is ontzettend belangrijk. En wat ziet u dan in het huidige politieke landschap gebeuren? In het huidige politieke landschap vind ik de, uh, de, de kern toch voorop... De, het besef is hier in deze... Kamer, dat wij onderdeel zijn van een democratie die wij hoog moeten houden. Maar het risico, denk ik, van onze democratie is. dat we versplinterd raken. Dat er steeds meer, dat het steeds moeilijker wordt om met z'n allen. een richting uit te gaan. naar een land wat wij beter willen maken. En dat die versplintering wel eens stilstand kan zijn. Een land moet altijd vooruit, moet altijd zijn vrijheid zeg maar, verdedigen, zijn vrijheid waarborgen. En dat besef dat dat iets hoogs is, dat dat ons bindt. Hè, de 150 Kamerleden, hè, ik zeg het versplinterd. Maar wat delen we nog? Dat dat gezamenlijke wat we delen... Die, die, ook die waarden die die democratie met zich meebrengt... dat we die wel eens misschien te veel vergeten. Dat ja. vind ik een les voor de, voor de politiek ja. en de democratie van nu. Goed. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Buma. Uh, over de laatste getuige, dat boek over de man die drie concentratiekampen en een grote scheepramp overleefde. Met voorwoord, voorwoord van Siebrand Buma, omdat zijn grootvader ook omkwam in Neuengam, het Duitse concentratiekamp. Nogmaals dank, zometeen de Nieuws BV. En wij melden ons morgen weer. Tot morgen. Sven, Sven, Sven, ik... Uh, Sven, ik, ik, ik. Ik zou mezelf eerder omschrijven als een uh, sociale drinker hoor. Iedere keer dat iemand het ergens op een zuipen zet, doe ik mee. Vertel. Cairo en CRV.